Je hoeft niet mooi te wezen, je hoeft niet mooi te zijn. Alleen een beetje liefde, alleen wat zonneschijn. Een opgeruimd gezichtje en op en toe een lied. Een glimlach en een kusje, meer belang ik niet. Zeg jongens, zei Amalia, wat begin je nou? Er zijn toch mooie meisjes en mij wil je tot vrouw. Ik heb heel geen charme, geen elegant gebaar Ik heb zelfs een kleine wipneus Geen kam voor mijn haar Je hoeft niet mooi te wezen Je hoeft niet mooi te zijn Alleen een beetje liefde Alleen wat zonneschijn Een opgeruimd gezichtje En af en toe een lied Een glimlach en een kusje Meer verlang ik niet Weten wat jou toch imponeert Waarom je niet een ander maar enkel mij begeert Ik krijg al grijze haren en rimpels in mijn snuit Maar ik riep opgewonden, Amalia schij uit Je hoeft niet mooi te wezen, je hoeft niet mooi te zijn Alleen een beetje een opgeruimd gezichtje en af en toe een lied Een glimlach en een kusje, meer verlang ik niet Amaliaatje luister, ik hou alleen van jou Voor mij is het karakter het mooiste van de vrouw Bij hele mooie meisjes Een engel, dan trouw je met een draak Je hoeft niet mooi te wezen, je hoeft niet mooi te zijn Alleen een beetje liefde, alleen wat zolle schijn Een opgeruimd gezichtje en af en toe een lief Een glimlach en een kusje, meer verlang ik niet